Ja, Raymond van het gunnenwoud. Jouw album is net uit, de laatste rit. En je bent al genomineerd voor een Music Industry Award. Hoe voelt dat? Het gaat rap, zeg ik dan natuurlijk. En uh, voor de rest heb ik geen gevoelens die ik adequaat zou kunnen omschrijven. Maar ik stel natuurlijk wel vast dat het uh, in een sneltreinvaart uh, allemaal is gebeurd sinds die CD eind oktober uitkwam. Mm -hmm. In moedertaal zing je zelf van ik ben een garnaal tussen al die fake Americans en al die papegaaien. Hoe voel je je eigenlijk hier bij een Music Industry Award? Ik heb natuurlijk mijn bedenkingen weer bij de... Maar het, het wordt overspoeld door uh, de kreten in het Engels. Zelfs mijn schoenmaker heet nu shoe recrafting. Dus uh, dat is een uh, tsunami die uiteraard niet tegen te houden is. Dan beschouw ik mezelf maar als behorend tot een uitstervend ras. Maar toch, je hebt altijd al bewezen dat rocken en Nederlands dat dat kan, hè? Ja, ik denk wel dat ik me thuis ben leren voelen met de combinatie van eender welke muziek met uh, mijn uh, eigen spreektaal. Ja. Mm -hmm. Die uh, laatste rit, dat is een, een heel eclectisch album geworden. Er zit ook jazz in, er zitten verschillende invloeden in. Hoe haal je die in, in je boven? Eigenlijk ben ik me dat niet bewust. Jij bent niet de eerste die over jazz spreekt. Ik heb wel in de loop der jaren meer en meer geassimileerd wat die jazz voicing inhoudt. Hoewel ik daarin echt wel een garnaal ben. Hè. Ik zoek het ook niet te kunnen, maar het interesseert me. En ik heb ook muzikanten ontmoet en met hen gewerkt. Waarvan ik wel weet, als die vraag nu gesteld wordt, dat ze me thuis horen in de jazz. Dus als, als je die loslaat op mijn repertoire, gaan ze, zonder dat ik het merk, die jazzy kleuren erbij schilderen. Mm -hmm. hm. Er zit ook heel wat humor hè, in je uh, teksten, maar ook, er is ook intertextualiteit naar de muziek toe. Bijvoorbeeld in die moedertaal, als het mannenkoordje op het einde walvissen en haaien zingt, dat is een link, een muzikaal link. Ja, want daar teken ik niet voor verantwoordelijk. Dus... Uh... Dan ben ik blij dat die bijdragen creatief zijn geleverd door mensen zoals Tom van Laren en de pianist Bart van Kanegem Die hebben daar die spielerij uit zitten halen terwijl ik misschien een koffie aan het drinken was. <laughs> jouw liefde komt twee keer voor. Ook dat is een beetje ja, tegenstrijdig. Want je zegt van, ja, jouw liefde, dat kan je niet bezingen, maar ondertussen doe je het toch maar wel. Ja, en tot twee keer toe kunt je zeggen... Dat is een beetje het conceptidee van Tom van Laren geweest. Die begon met het liedje Aan de Meet te denken in twee versies. Maar er was een misverstand over jouw liefde. Hij had dat een keer gezien in een intimistische versie. En ik had het eigenlijk altijd geconcipieerd als uh, vrolijke, vrolijke huppelpas. En dan vonden we het, dat we het allebei een kans moesten geven. En uiteindelijk kwam Tom erop uit dat hij dat lied dan liefst in twee versies wou hebben. Er wordt natuurlijk geschreven overal dat dit jouw laatste album wel eens zou kunnen zijn. Misschien geïnspireerd op Aan de Met, is dat zo? Nee, niet noodzakelijk. Maar soms was ik van dat gevoel doortrokken. Ook in combinatie met het feit dat uh, de platenfirma's er ook niet meer weten of het de moeite loont om cd's te maken. En dan, uh, juist omdat dat liedje Aan de meter erop staat, dacht ik waarom het niet de laatste rit noemen. Zo voelt het soms aan. Denk je daar ook aan, muzikaal pensioen? Jongen ja, nee, het, het slaat meer op die uitstappen naar de media. Ik weet niet waar de media ophouden en beginnen, maar ik beschouw wel cd, tv, dat zie ik als radio, als de media. En misschien trek ik me ooit wel eens terug uit dat circus. We kunnen nooit zeker zijn, dat weet ik wel. Maar ik zie me vooral uh, zo altijd maar blijven optreden. Maar ik denk dat mijn verleden mij kan helpen om altijd wel optredens te... te bekomen. Wat brengt 2012 voor jou? Wel een hele reeks optredens. Wat dat betreft vernieuwt het leven zich niet speciaal. Maar het zijn altijd andere projecten en dat maakt het voor mij plezant en ja... en uh, opwindend. Ja. Deze keer is het met een accordeonist uh, een akoestische bas en mijn drummer vermomd als percussionist. Je hebt eens uh, uh, op een festival, denk ik uh, in Tiene, heel ironisch gezegd van ja, dit werkt. Ola meezingen of oho oh meezingen ofzo. Ja, eigenlijk ja, zit het, is, is, is het soms simpeler dan het moet zijn om het publiek mee te krijgen. Ja, ja, ja, de, de beste teksten zijn teksten die, uh, die oho oh zijn. Ja, ja, dat is waar. De, ja, dat merkt Dat zijn spontane ingevingen. Uh, en ik heb het altijd graag gedaan bij het publiek, zo... So, Demagogie, half bedrijven en half doorprikken. Nederlandstalig. Ja, je hebt eigenlijk niet veel concurrentie. Dat, dat haal je binnen gewoon. Hè. Daar ga ik me zeker niet over uitspreken. Ik prijs mij gelukkig door de contacten ook met die mensen dat ik uh, Seneguns ontdekt heb en dat liedje van die goud is vind ik formidabel. Dus als het van mij afhangt, kunnen ze hem zeker die prijs geven. Want Allee, het is toch plezanter om jong talent uh, in het zonnetje te zetten dan de ouwe nog eens uit stal te halen. <lacht> Niet dat ik er vies van ben hoor, maar... Uh... En dan heb je Bart Peters nog. Ja, dat is... Uh... Ja, Bart... Die uh... Dat vond ik een geweldig mens. Maar Bart is zo alles tegelijk <lacht> dat ik zou vergeten dat hij inderdaad ook uh, zanger en, en liedjesmaker is. Maar dat is hem zeker ook gegend. Hij neemt even een pauze. Ja, ik dacht om dezelfde reden als ik vroeger, maar bij hem zit het wat anders in elkaar. Heb ik dan in een e-mail gelezen. Maar dat is privé natuurlijk. Alleszins heel veel succes voor Remo van het Gunnenwoud. Prachtige plaat heb je afgeleverd. Veel succes met je optredens en die Music Industry Award. Ja, we zullen zien, zei de blinde.